We gaan praten met Joep Zander. Hij is uh, uh, pedagoog en kunstenaar. Is deskundig op het gebied van vaderschap en het verstotingssyndroom En nog heel veel andere dingen. Maar daar gaan we het vandaag in Brink 70 uh, over hebben. Welkom Joep, we hebben afgesproken ja. voor jou en jij. Jij tegen elkaar zit bij deze. Um, je komt uit Deventer, je bent hier ook een bekende. Mm -hmm. Ik kom jou niet uit Deventer, dus ik had jou één keer gezien. Ja. Um, je bent een... Um, ja, zoals ik al zei, deskundig op het gebied van ouderschap. Kan je daar iets in het kort even over, over, over vertellen? Want het, het, het is iets waar jij... Je merkt, ik ben een beetje van slag door het, door het begin ja. van deze uitzending. Um, dus ik stel de vraag wat, even wat breedte mm. aan je. Waar kunnen mensen in Deventer jou van kennen? Nou, een hoop... Al, al een ja, ja, ook een hoop, maar... Uh... Ik denk dat de meeste mensen uit Deventer mij nog kennen van, uh, van de dagen in oktober 1995 dat ik uh, hier een hongerstaking hield op de brink. He, dat was mijn persoonlijke betrokkenheid met mijn eigen vaderschap. En dat is uh, breed in de uh, lokale en ook in de nationale media en zelfs in internationale media geweest destijds. Ik was toen al uh, uh, opvoedkundige, pedagoog heet dat. Daar ben ik voor opgeleid op de Universiteit Utrecht. En ik heb me dus niet alleen uh, uh, dat, het vaderschap ik ken ik dus wel als, als wetenschappelijke invalshoek. Uh, als uh, als persoonlijk betrokken natuurlijk een hoop mensen zijn vader en ook ik was vader toen, ik ben nog steeds vader. Ik was toen met name vader van een dochter die ik uh, om een aantal ingewikkelde redenen niet uh, uh, meer live kon opvoeden en verzorgen. En ik heb me ook toen al, maar hoe langer meer, ontwikkeld als in de deeldiscipline van de opvoedingswetenschappen die zich met vaderschap bezighoudt en met name ook met het oude syndroom Wat een psychisch probleem, een psychiatrisch probleem is wat kinderen oplopen als om niet. Uh, niet normale redenen een van hun ouders niet of misschien wel allebei niet kunnen zien, niet meer willen zien eigenlijk als ze dus helemaal zich eigen hebben moeten maken dat, uh, dat ze eigenlijk niks meer met hun vader zouden willen hebben, maar wat in feite wordt veroorzaakt doordat ze in een loyaliteitsconflict worden gebracht. Ja, daar gaan we het met name in deze uitzending over hebben. Wat, wat dat uh, verstotingssyndroom uh, dan is, wat dat doet uh, voor kinderen. Maar het, het was even noodzakelijk om jou even te introduceren hier. En je hebt het ook van tevoren aangegeven... ik wil het eigenlijk niet over mijn persoonlijke ervaring uh, hebben. Niet zo heel uitgebreid. Nee, ik ben nou er we wel even goed doen, mee begonnen. Maar, okay. ja, nee, dat ja. gaan we ook zeker uh, niet doen. Maar dan weten we mensen in ieder geval waar ze jou van kunnen kennen... En, uh, wat er een beetje bij jou aan ten grondslag ligt, even voor de duidelijkheid, je dochter. Uh, zie je nog steeds niet? Daar komt het uh, op neer, ja. ja. Nou. Dus de hondstake ja. heeft allemaal niet zoveel uitgehaald, helaas. Uh, dat soort dingen blijven uh, moeilijk uh, te beoordelen op het eerste gezicht. Het heeft niet een heel. Het heeft natuurlijk nogal wat effect gehad maatschappelijk, moet ik zeggen. Even positieve dingen. Uh, het heeft indruk gemaakt in, in Deventer. En het heeft ook wel bijgedragen denk ik aan de wetswijzigingen van 1998. Het, want ik ben daarna ook heel veel in de media blijven komen. Ook in de, in de landelijke media. Ik ben bijna bij elke presentator die er toen toe deed, ben ik langs geweest om wat te vertellen. Ik heb je niet gezien nog. Toen... Nou ja, maar, maar toen was, jij nog, was je nog wat kleiner misschien, of niet? Ik weet niet hoe hard je was. 40 al gepastigd Oh, okay. Nou ja, in ieder geval. Um, uh, ook toen waren er al drie netten natuurlijk. Dus je moet ook een beetje mazzel hebben. Even kijken. Uh, dus dat inderdaad in de, in de heel praktische zin. Van, van het, het, het, uh, het directe contact met, met mijn dochter heeft het niks opgeleverd. Het is natuurlijk wel zo. En dat is ook een belangrijk punt in het hele verhaal over ouderverstoot syndroom. Dat het uh, iets laten zien van jezelf... het aanwezig blijven... ook al is het op hele grote afstand... of uh, is de, al is het door in de media te komen... Uh, uh, van essentieel belang is voor een kind... om uh, uiteindelijk ook weer uit zo'n ouderverstotingssyndroom te kunnen komen. Hè. Dus het moet een beeld hebben wel van haar vader. De haar vader gezien hebben als, als op een of andere manier toch betrokken op haar leven. En een heel hoop vaders geven het op. Hè, doen daar niks aan of krijgen ten onrechte voorgeschoten dat het wijs zou zijn... Om zeg maar helemaal net te doen alsof ze geen vader zijn. Daar komt het ongeveer op neer. En dat is denk ik het, het verkeerde advies. Jij vindt, je moet eigenlijk altijd het kaartje blijven sturen uh, ja, met de verjaardag. Ja, ja, ja, ook een ja. beetje dat het niet aankomt. Natuurlijk, met wijsheid. Hè. Dus uh, zeker als een kind nog klein is, vind ik dat je zeker een kaartje op de verjaardag wel het minimum uh, wel dat ja, je dat je echt nee, wel moet doen. Ja. Hè, dus uh, als een kind volwassen is, ligt het weer wat anders, vind ik. Hè. Uh, mijn dochter is inmiddels zelf volwassen. En uh, uh, ja, nou ja dat is nog een heel verhaal hoe je daar precies mee om moet gaan. Ik denk wel dat je ook dan een beeld moet blijven, maar je moet uh, enerzijds je eigen kind als kind blijven benaderen, wat het ook is, ten opzichte van jou, ja, en anderzijds ook gewoon als volwassene die haar eigen verantwoordelijkheid inmiddels maar toch moet nemen, ook al zit, is ze opgeschreven met een probleem waar ze eigenlijk moeilijk zelf uit kan komen. Ja, je vindt dus ook nog steeds uh, dat jij vaderschap ja, uitoefent, of als ja, je het maar zo ja, ja, ja, over dat haar. Vind, ja, ja, dat vind ik, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik ben nog steeds haar vader, ja. Jawel, je bent ja. natuurlijk haar nee, vader. Nee, maar in zekere zin blijven, oefen ook... ik het ook uit, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ja, ja. En als jij met andere vaders daarover spreekt, dan raad je ze dat ook aan om dat te blijven doen? Ja, ook omdat. Er, dus, nou ja. Je moet altijd ook heel genuanceerd kijken hoe, hoe dingen elkaar zitten. Maar zo, uh, grosso modo, is dat wat ik wel mensen aanraad: dat je iets moet blijven doen. Er zijn natuurlijk ook mensen die van een conflict. Die conflict gewoon genereren of zo. Maar dat is meestal niet het geval. Dat wordt veel over vaders gezegd dat het querulanten zijn. Dat valt meestal reuze mee. In ik tegendeel... Bedoelde, er moet wel wat gebeurd zijn waarom die kinderen geen contact meer met jou willen hebben. Ja, uh, uh, uh, yeah, nee, ik bedoel... Uh, uh, dan, dan begrijp ik het verkeerd. Uh, <hijen> Ik bedoel dat um, er natuurlijk um, uh, verschillende karakters zijn. Vaders hebben ook, zijn ook heel verschillend. Ze hebben overeenkomsten, maar ze zijn ook allemaal heel verschillend. In het algemeen ontwijken ze de conflicten over kinderen. En, ze, en is dus zeer relevant om te zeggen dat ze in zekere zin op een gepaste manier, op een slimme manier in de buurt moeten blijven. Ook dikwijls trouwens... Op een, op een doordringende manier. Hè? Dus ik vind dat je het gewoon niet los moet laten. Soms moet je procedures blijven voeren. Soms moet je zorgen dat je ook... fysiek ergens aanwezig bent. Maar uh, een vader die... Uh, dus de meesten zijn daar heel bescheiden in. En die moet je vooral zeggen meer te gaan doen. En er zijn natuurlijk ook... Uh, ook mannen die daar juist... Te, ...onbescheiden zijn en die waar het conflict gebaseerd is op, op hun uh, een conflictgedrag. Zeg maar. En dan helpt dat soms wel om te zeggen dat ze misschien wat minder moeten doen. Dat kan ook voorkomen. Je moet altijd ja. genuanceerd zijn. Maar kijk, het algemene oordeel wat veel in de landelijke media wordt gegeven... ...door mensen die zichzelf deskundig noemen, zoals uh, uh, meneer Spruit, ...die veel in de media aan het woord komt... Die alsmaar zeggen van vaders moeten desnoods door het stof. Hè, zo noemen, hebben ze dat letterlijk gezegd. Als de moeder niet mee wil communiceren meer met je. Dat is absoluut verkeerde gedachte. Dat is ook geen wijsheid. En uh, dat wordt wel ten onrecht als wijsheid gezien. De algemene lijn is dat het heel goed is dat je als vader blijft... Duidelijk maken dat je vader bent en je blijft laten zien. Maar en, wat bedoelt hij dan met door het stof gaan? Want ik, dat nou, dat ik heeft hij helemaal. letterlijk gezegd zo. Ik bedoel, uh, maar wat door het precies... stof gaan is. Het je... Ja, nee, dat weet je dus niet wat precies. Nou doet. ja, kijk, als, uh, de betekenis van door het stof gaan is dat je je onderwerpt. Ja. Nee, dat kan je niet anders zeggen. Dus, ja. uh, in, in, in het jaar 2001, geloof ik, is er een, een boek uitgebracht met subsidie van de, van de overheid. Uh, een boek gericht op vaders van hoe ze omgaan moeten gaan met dit soort problemen. Daar heeft meneer Spruit in gezegd dat als de moeder met de moeder niet, de moeder niet wil communiceren hè, dat je dan beter als vader maar door het stof kan gaan, want dan veronderstelt hij dat je dan het contact met je kind zou handhaven. Dan, eh, en Um, nou ja, zag, hij zag dat dus als een oplossing. En dat, dat citeer ik letterlijk, dat door het stof gaan. Dat, en, en dat kun je niet anders zeggen dan dat dat een oproep is... Uh, een algemeen oproep aan vaders om zich te onderwerpen in geval van een conflict. En dat is, uh, vind ik... Uh, te, te, te idioot voor woorden dat iemand die nog steeds als gerespecteerd wetenschappen wil doorgaan kan oproepen aan een hele bevolkingsgroep, de helft van Nederland ongeveer, om maar door het stof te gaan als het um, hoog wordt opgespeeld. Maar als dat nou de enige manier is om je kind nog te zien? Uh, dan nog zeg je niet doen. Nee, nee, nee, kijk, door het stof gaan heeft nooit zin. Nee, kijk, wat je, je kan natuurlijk altijd, hè, dat gaf ik net ook aan... je moet altijd wijs kijken naar uh, hoe je je opstelt. Je kan ook je best uh, bescheiden opstellen... of op een bepaald moment je ergens uit terugtrekken. Dat kan soms zin hebben, heel soms zin hebben. Uh, maar je onderwerpen is een, een, een, een hele slechte houding die... Uh, Misschien vooral heel even. één of twee weken of een maand. zin heeft. Of zin. eigenlijk zin is te veel gezegd, maar. een effect heeft dat je daarmee contact met je kind kan onderhouden. Maar iemand die van je vraagt. om je te onderwerpen. dat leidt uiteindelijk altijd tot. Uh, uh, tot ellende. Daar Kijk, het vol. is iets anders als je zegt. Het zou al iets anders zijn als je zegt hè, uh, van. Gedraag je bescheiden, uh, uh, kijk altijd goed naar jezelf. Dat zijn goede... Hè? Dat, dat moet je altijd doen. Maar je moet ook... Uh, het, een kind heeft ook trouwens... Stel al dat het zou werken, dat je door het stof zou gaan. En je zou daardoor je kind blijven zien. Wat ziet het kind dan van vader? Die door het stof gaat voor de moeder. Of, of eigenlijk door het stof gaat misschien wel voor meneer Spruits. Die... die, die, die, die de, de, de, de opinion leader is van heel uh, jeugdzorgend uh, Nederland. Uh, ik vind het uh, niet te filmen. Dat is een, een, een, een oproep tot. tot uh, ja, een oproep tot onderwerping. Dat, dat kan nooit. Je kan ook ook als, het, als je het vergelijkt met andere groepen. Als ik dat mag, hè. Uh, die wel eens in de loop van de geschiedenis te maken hebben gehad met situaties waarin ze misschien. Uh, ook door het stof, werden opgeroepen door het stof te gaan. Dat zal ongetwijfeld veel gebeurd zijn tegenover vrouwen hè, die lang uh, een ondergeschikte positie hebben gehad op een aantal gebieden van ga maar door het stof van je man, want dat levert wat op. Of zal dat ook niet gebeurd zijn aan, uh, aan slaven in de, in, in de States van uh, nou, als je, hè, als je nou gewoon je onderwerpt aan de, de slavenhouder, dan blijf je in ieder geval je hutje behouden en het contact met je kinderen, dan word je niet afgeranseld. En is dat dan wijs? Uh, dit is misschien ik maak het een beetje hyperbolisch misschien. Ja, zo, want zo, zo zal het klinken. Ja. Maar en, en, en, toch is het mechanisme... Het mechanisme dat je mensen oproept om zich te onderwerpen. is altijd een heel verkeerd en heel verwerpelijk mechanisme. Of, je nou, of het nou gaat over uh, vaderschap. of over vrouwen zijn. over wat dan ook. Het is een, gewoon een, een, een, een oproep die ingaat tegen de fundamentele mensenrechten. en die daarom ook nooit ten goede zal komen aan welk mens dan ook. Laat dat dan nu door jou gezegd zijn. Ik ben natuurlijk niet uh, meneer Spruit. Uh, nee, dus ik kan nee. ook niet weerwoord hier geven. Nee, nee, nee. was hij hier aan tafel oh, geweest? Uiteraard. Had hij dat waarschijnlijk wel gedaan? Nou, ik kan je, ik, ik kan je wat dat betreft een, een, een, een plezierige mededeling doen. Binnenkort gaat hij reageren op een artikel van mij. En uh, een uh, wetenschappelijk tijdschrift. Dus dan uh, horen we er meer van. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nee, maar om even aan te geven. Je, van mij mag je zeggen wat je wil. Maar we, we kunnen daar geen wederhoor op toepassen. Dus voor mij wordt het dan wat lastig. Nee, om, uh, nou ja, dat is niet de uit, uit mijn... van het programma. Ik vertel nee. wat ik natuurlijk te zeggen heb. Net zo goed als Spruit ook toen geen weerwoord heeft gehad. Van, nou ja, tenminste <laughs> heeft hij wel gehad, maar... <laughs> ze gaan toch nog ik heel ik meer, even... Uh, uh, ja, ze gaan even je microfoon... Nee, moet, nee, nee, oh, ja. wil je dat? Dan moet je nou, microfoon nee, even wat dichterbij liggen. Ja, is het goed zo? Ja, uitstekend wordt nou. gezegd uh, door de techneut hier. Dus blijf lekker achterover uh, hangen hier aan tafel ja. en je verhaal doen. Eh. Um, uh, uh, ja, als ik jou daar dan zo over hoor... dan denk ik van... goh, is het, is het uh, rondom vaderschap... Uh, en hoe je om moet gaan... Met als je je kind niet meer mag zien... er uh, uh, uh, zullen wel meerdere uh, ideeën uh, over zijn... die misschien niet helemaal met elkaar stroken. Is het ook niet heel erg moeilijk... om, om iemand te raden... hoe je daarmee om moet gaan? Uh, ja, uh, dat is uh, inderdaad heel moeilijk... Uh, overigens, vaderschap... Ik wil het toch wel een beetje breed trekken. Want we hebben het nu over vaders die hun kinderen niet zien. Ook vaders die hun kinderen wel zien. Hebben dikwijls een, een wat uh, secundaire positie in het, in het gezin. Hè? Want iets van nog onderwerping steeds? is ondertussen. Ja, nou ja. Het verbetert gelukkig wel weer. De laatste vijf jaar kun je zeggen. Dat in het algemeen vaderschap belangrijker wordt gevonden. Maar je moet ook niet vergeten. Om een ander belangrijk media event van de laatste decennium te noemen. Dat uh, op een gegeven moment op de voorpagina van trouw nog stond. Dat op grond van een zogenaamd wetenschappelijk onderzoek kon worden aangetoond dat vaders nergens voor dat is, dat is toch wel een, een paar decennia een beetje de trend geweest. En ook zogenaamd, daar valt gehoopt hoop kritiek op te zogenaamd wetenschappelijk aangetoond. Daar zijn we wel van aan terugkomen. Er zijn hoe langer meer komt in de media die onderzoeken die juist aantonen dat vaderschap niet gemist kan worden. En dat het missen van eh, het, het, ook het opvoedkundig aandeel van. van, van, van ...iets wat specifiek vaders kunnen bieden... ...dat dat iets is wat, wat, wat je kinderen niet mag en kunt onthouden. Maar eh, verder over wat je zei... ...is het moeilijk om eh, mensen te raden in dit soort situaties. Als mensen... Eh, we voelden het al een beetje aan in de discussie die we net voerden... over dat door het stof gaan. Hè. Uh, het, het, het gaat, uh, mensen zitten eigenlijk in een situatie die eigenlijk al een soort chantage inhoudt. Want als je zegt, van, uh, als je al overweegt... en ik begrijp dat heel goed, ik heb er ook over nagedacht... als je al over, uh, moet overwegen of je door het stof kan gaan... dan voel je wel dat daar eigenlijk een soort chantage aan de grondslag ligt. Ga jij door het stof dan mag je je kinderen zien. Dat is ook niet wat er uiteindelijk gebeurt, volgens mij. He, maar het, het, het idee ligt waaraan de grondslag. Je moet iets doen wat eigenlijk op zich verwerpelijk is... Maar dan, he, of ook heel misdadig... maar dan zou je misschien je kinderen mogen zien. Dus wat je altijd meemaakt in, in, in dingen die vaders doen... is dat uh, hoe moet ik de rechten die ik morgen voor me krijg... moet ik daar aardig tegen doen... of moet ik gewoon zeggen uh, uh, dat dit gewoon een onacceptabele situatie is. Zeg maar, dus hoe... Uh, hoe erg mag je gewoon op je eigen gevoel en op, je mens, en, en op de rechten die je ook uh, hebt, op heb je mensenrechten, hoe erg mag je daarop spelen? Of op welke manier moet je toch weer een tactische omweg volgen die, ja, dikwijls toch helaas tot niks leidt, maar die mensen geneigd zijn om daar maar uit te gaan proberen? He, werkt het als ik nou uh, gewoon dan maar uh, drie dingen inslik uh, over de moeder uh, en dan vervolgens wel diezelfde dingen over mij heen moet laten. Komen. Dus het is een heel, heel, um, de meeste vader slopen gewoon tegen muren aan en ze komen dan ook zo ver dat ze niet meer in staat zijn dikwijls, om, dat te ver, um, om daar een, een, een verhaal over te houden. He, dus als ik, ik doe nu onderzoek, he, daar ben ik mee aan het beginnen, onderzoek onder uh, uh, uh, volwassenen die als kind ouderverstoting hebben meegemaakt. He, die daar dus ten dele uit zijn gekomen. Anders komen ze nooit van zijn leven bij mij terecht. En dan zie je dat uh, juist met name die mensen van die onderzoekspopulatie. Die mannen, de vaders daarin. Dat die heel moeilijk te bereiken zijn. Omdat die zelf elke keer ook weer in dat conflict terechtkomen. Dus, dus het, het, het probleem ouderverstoting heeft een effect door de generaties heen. Als je het als kind hebt meegemaakt dat je je vader hebt moeten verstoten, kom je dikwijls in een, in een situatie waarin je ook moet meemaken dat, uh, dat je eigen kind van je vervreemd wordt. En dat maakt dat uh, mensen met, uh, met hele zware lasten te maken hebben... als ze zich nog willen verweren in procedures, in, in die formele juridische procedures. En dat het heel moeilijk is om dat goed in kaart te brengen... of daar goede adviezen over te geven. Ze hebben te maken met rechters die de ene keer aanzeggen... en de andere, de andere dag snozen dus het omgekeerde. Meestal dan weer een andere rechter. Dus het is, er is geen koers op te varen in, in familierecht... Uh, waarbinnen je die adviezen moet geven... is het uh, een, een hele grote willekeur in uh, besluitvorming. Dus ja, hoe wil je daarin adviseren? Ja, het klinkt He? wel heel erg... Um, ja, dat klinkt ook weer wat plat, maar frustrerend. Uh, als je in die situatie zit, uh, wat moet je dan doen? Wat ja. is het beste? Heb ik alles gedaan? Um, ja. Dat je jezelf ook ja. schuldig kunt voelen? Ja, vaders voelen zich heel dikwijls schuldig als ze de procedures niet voeren. Ja. He, om, om een recht te krijgen. Uh, maar als ze de procedures wel voeren. dan he, als je dat vanuit een soort helikopterview. zoals ik dat probeer te doen, overzie. dan zijn er op dit moment duizenden vaders in Nederland bezig. om hun procedures voor te bereiden. hun individuele procedures om hun ene kind. waarvan ik kan zeggen, nou, 5% kans dat het wat oplevert. 90% kans dat het een, een, een, een hele grote frustratie oplevert. Waar zijn we dan als groep, hè, als vaders... en soms trouwens ook moeders, hè, die lopen ook wel eens tegen het probleem op... waar zijn we dan mee bezig? Kunnen we het probleem niet structureler oplossen? Al onze energie gaat zitten in... in, in, in allemaal individuele procedures die bovendien niet openbaar zijn... die niet inzichtelijk zijn... Uh, maar, aan de andere kant, als vaders die dat niet doen, voelen ze zich schuldig omdat ze het niet ja. gedaan hebben. Ik heb ook een hoop procedures gevoerd. Hè? Ja. En dat maakt het heel moeilijk. Want eigenlijk zou ik willen zeggen: jongens, laat die, eh, daar heb ik het ook vaak over gehad met mensen. Er zijn een internationale aantal mensen geweest die hebben gezegd: we moeten al die familie. Rechtbanken gewoon boycotten. We moeten daar helemaal niet meer willen komen. Want het deugt gewoon niet wat er gebeurt. En ook de hele surrounding, zeg maar, hè, de, de, de kinderbescherming, de jeugdzorg. We moeten daar gewoon niks meer mee te maken willen hebben. Maar ja, de, ja als het daarna nou voorkomt, dan wil je je toch verweren. En dan ga je toch. Je probeert je recht uit te halen, wat daar eh, dikwijls niet meer te halen is. En dat is inderdaad heel ernstig. En het is zo ernstig dat het nog steeds mensen verbaast. Als ik dit vertel, hoe het in elkaar zit. En dat mensen nog steeds denken van. Nou, Joep, misschien overdrijf je wat of zo. Dit klinkt toch wel heel ernstig. Zo ernstig kan het in een rechtsstaat Nederland niet zijn. En dat komt omdat eigenlijk die vaders tussen allemaal bezig zijn met dat ene proceduurtje, niet met duidelijk te maken met welk probleem ze essentieel hè, in essentie geconfronteerd worden. Want dan gaat het in zo'n rechtszaak om, om bijvoorbeeld. Omgangsrecht Of hoe moet ik dat voorstellen? Nou ja, de, de, de omgangsrecht is een beetje een verouderde term. Hoewel die nog oh, wel niet te kort gebruikt. <laughs> nee, nee, nee dat, is, dat is niet jouw fout. <laughs> dat, dat bestaat nog steeds in de wet hoor. Maar en dat gaat er dikwijls ook om. Maar ik praat liever over uh, verzorgingsrecht. Opvoedingsrecht. Verzorgings. Verzorging, verzorging okay. en opvoedingsrecht. Mm -hmm. Dus je hebt het ook niet over een pappadag bijvoorbeeld? Dat vind je ook... Uh... Nou, een pappadag kun je ook zien als een vooruitgang. Uh, ten opzichte van hoe het was natuurlijk. Mm -hmm. Ik vind een pappadag... Uh, nou, niet echt. Uh, ja, dan kun je nog veel... een heel verhaal. Ik vind het, go ik vind het goed. Ik, ik, ik, jawel, natuurlijk. Een pappendag is een verzorgingsdag. Hmm. natuurlijk. Dus dat de bedoel ik helemaal niks. Dat is heel goed dat vaders dat meer zijn gaan doen. Ik vind één dag per week uh, gewoon. Uh, ja, dat is nog niet echt waanzinnig veel. En ik vind dat dat wel meer kan. Alleen dat is. Ja, dat is niet makkelijk. Uh, uh, dat loop, daarbij loop je ook tegen al die muurtjes op. Hè. Dus niet alleen op het moment dat je de rechtens in dat gebied komt bij de rechter... maar ook, ook in, het, in, het, in het traject waarbij je, bij je binnen het gezin en binnen je werk... je vaderschap moet verdedigen... heb je al te maken met de vooroordelen en, en, en, uh, en platte visies over vaderschap? Ja, we moeten. ik zit even op mijn holandje. Ja, we moeten er even uit. Je ja, is ook goed. Ik wil ook even wat lucht. Leren. Ja, precies. dat Gaan we even doen. Van, van Queen. U luistert naar uh, Brink 70. We praten met Joep Sander. Hij is uh, pedagoog-kunstenaar. Uh, deskundige op het gebied van uh, vaderschap en uh, ouderverstotingssyndroom. U blijft de hele mond uh, vol vinden. Uh, bezig ook met promotie uh, ja. op dat uh, vlak. Nog maar net mee uh, begonnen, maar ja, niet zomaar eigenlijk. Uh, uh, natuurlijk, want je bent gevraagd om uh, te promoveren op dit onderwerp. Dus je ja. bent er al wel veel langer mee bezig ja. om je daarin te verdiepen. Ook vanuit je achtergrond. Uh, we hebben eigenlijk nog helemaal niet duidelijk gemaakt precies wat het oude, ja ik moet toch altijd nog even naar mijn pie kijken, verstotingssyndroom is. Ja. Um, zou je dat aan ons duidelijk kunnen maken? Ja, dat is inderdaad wel tijd dat we dat ja. even doen. Uh, oude verstotingssyndroom, in het Engels parental alienation syndrome, want daar is het ontwikkeld in Amerika, het, het, het begrip daarover. Is, uh, is een verschijnsel waarbij een kind uh, die een natuurlijke loyaliteit heeft met, uh, met haar of zijn ouders een van die ouders verstoot dus, dus uh, buiten beeld gaat plaatsen, zowel innerlijk als, als fysiek, letterlijk en zich dat, dat buiten ook eigen maakt dus uh, denkt dat ze zelf hij of zij zelf de keuze maakt om uh, die, die ouder niet meer te willen zien hè? dus het is niet zo van uh, als dan iemand zegt ja maar dat is iets wat, wat, wat mama zegt hè, want dat is dan dik of zo of dat is iets wat die kinderbeschermer zegt dan zal het kind zeggen nee dat, dat heb ik echt zelf Dat vind ik echt zelf. Ik vind papa heel slecht, want daar moet ik groenten van eten of zo. Dus een absurde redeneringen zijn een onderdeel van het verdedigen door het kind van dat syndroom. Het syndroom kent een aantal kenmerken en dingen waaraan je het kan herkennen. En ik noem er dus eigenlijk nou even eentje. Dus een absurd, absurde kritiek op de andere ouder waarmee het kind probeert haar of zijn positie terechtvaardigen. Ja, want, want als, als ik jou dat hoor zeggen... Dan, uh, van, want ik mag van... het uh, moed van papa groente eten... dan denk ik, ja, ja, ja, ik kan je geen beter voorbeeld kunnen verzinnen. Maar het kan dus echt gebeuren. Dat zijn wel het soort redeneringen. Ja, ja nee, dat, dat, dat, ik, ik heb pas nog een filmpje bekeken... Wat, wat een jaar of tien geleden op tv was. En dan gaat het erover dat... een vader bijvoorbeeld in een... In, uh, in een uh, in een huis zit en dat, uh, dat hij inmiddels een nieuwe relatie heeft met een nieuw kind. En dan zijn er maar een beperkt aantal kamers. En dan krijgt het kind wat dus dagelijks door hem wordt opgevoed uit zijn nieuwe relatie... krijgt, een eh, krijgt de grootste kamer. En dat kind wat eens in de veertien dagen dan nog bij hem komt of zoiets... Hè, ik weet niet meer hoeveel het was... dat krijgt ja, een iets kleinere kamer. Ja, dat is uh, heel voorstelbaar eigenlijk. Hè? En bij dat wordt dan bijvoorbeeld... Qua, hè, van dat, dat, dat, dat, uh, dat is heel erg dat dat... Uh, dat ik die kleinere kamer heb gekregen. Of ik niet een nieuwe fiets heb gekregen. Of, hè, dus, dus dingen die, eh, die je eigenlijk in een normale situatie zou zien als verwend gedrag van een kind. Wordt dan door dat kind beschouwd eh, als, als terechte kritiek. En, en, en soms ook overgenomen door, door instanties. Niet altijd, hè, maar het is wel een kenmerk. Een kenmerk van, van, van het syndroom, dat als je goed oplet... er absurde redeneringen verstopt zitten in het verhaal van zo'n kind. Maar op dat moment ziet, ziet dat kind dus die vader nog wel... In dat voorbeeld? Wat nou, jij als nu het. Noemt. Ja, bij het begin van het syndroom. Uh, uh, het begint zich te ontwikkelen vaak al als het kind nog een vader ziet. Maar het is natuurlijk ook een retro. een terugkijken naar hoe de opvoedingssituatie van de vader was. Dus he, het kind kan ook, dank van de leeftijd af natuurlijk. maar ook wel twee jaar terugkijken. van toen kwam ik nog bij mijn vader. en mm. dat wou ik niet meer, want, want dat en dat en dat. Ja, maar daar, een kind kan dat nooit, uh, kan nooit zelf tot de conclusie komen. Uh, van mijn vader uh, die stelt mij achter en weet ik veel wat ik hoef niet, ik, ik wil niks meer met hem, ik ga hem verstoten. Daar ligt altijd een, een of een moeder of een instantie onder die, die zo'n persoon zwart maakt. Ja, als het dus om deze. On... Er zijn natuurlijk ook wel eigenlijke redenen. Even, even hè, maar die, daar heb ik het nu niet over. Er kunnen ook goede redenen zijn waarom een kind een ouder niet wil zien. Maar we hebben het hier over situaties waarin het oneigenlijke redenen zijn. En dan is er dus een, een, een dynamiek, hè? dus een proces wat maakt dat, uh, dat een kind dat soort dingen gaat doen. Je, misschien om het begrijpelijk te maken voor de luisteraars, zou je het kunnen vergelijken met het uh, Stockholm-syndroom. Dat is een. We weten misschien mensen nog niet, maar dat gaat over het verschijnsel dat als een gijzelingssituatie is die lang duurt, gegijzelden zich gaan identificeren met de gijzelnemer. Dus zeg maar de, de, de gijzelaars, de gijzelnemers het gedrag daarvan en de situatie daarvan goed gaan praten. Dat gebeurt bijna altijd in langdurige gijzelingssituaties. Dat is vaak voor mensen beter verstelbaar, omdat dat... Uh, meer in het nieuws komt. Dus Want mensen... dat gebeurt omdat ze anders niet met de situatie om kunnen gaan? Ja, precies. Ja. En dat is natuurlijk met een kind... wat, uh, wat uh, uh, een, een loyaliteitsband heeft met, een, met de ouder... waar het nog verblijft. He, waar het ook niet geen keuze heeft voor, voor, voor wat te doen, die wordt gedwongen om daar in ieder geval de relatie goed mee te houden. En als de, de, de, de uitstraling en, de, en, en de, het handelen van die ouder of de instantie waar het mee te maken heeft negatief is tegenover die andere ouder, of misschien dus tegenover beide ouders, dan uh, zal het kind gedwongen worden, daar uh, psychisch gedwongen worden, daarin mee te gaan om dat over te nemen. Omdat het eigenlijk niet anders kan. Maar je noemde net ook al loyaliteit van mm -hmm. kinderen ten opzichte van de ouders is iets wat heel sterk is. Mm -hmm. Dan moet je dus wel ver gaan. Ja, dat maakt ook, en dat is ook precies waar het om gaat... dat maakt dat het syndroom ook eigenlijk zo'n ernstige vorm van kindermishandeling is. Uh, omdat loyaliteit iets is, en, en, en Notch is er al over begonnen... een wetenschapper, uh, al, alweer wat uh, oud, hè, maar een belangrijk wetenschapper... een belangrijk psycholoog heeft daar een hoop over geschreven... Hoe, wat het belang is van de bloedband, van de familiecontext voor een kind. En dat hij zo fundamenteel verankerd ligt... Diep, zowel biologisch als sociaal verankerd ligt. En als je daar aankomt, dan, dan gaat er iets scheef groeien bij een kind. Dan moet het een deel van zichzelf verdringen. Dan kan het niet uh, verder gaan op de normale. Uh, uh, weg van menselijke ontwikkeling, van, van opvoedkundige ontwikkeling. Ja, want uh, beschrijf hem eens, als je dat kan, die bloedband. Want uh, ja, ik heb mezelf ook wel eens gevoeld, dat ja. is heel sterk. Ja, ja. ja. Tot, tot vervelens toe zelfs sterk. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, wat, kijk, uh, een, een bloedband is, uh, is iets wat je, wat je als... Blijf ik het even bij de opvoedeling houden. Dus het kind wat opgevoed wordt door een ouder. Dat die moet opgevoed worden door een ouder die onvoorwaardelijk voor hem kiest. Dat is niet iets wat je opportun doet. Ik ga nu even een kind opvoeden en morgen iets anders. En dus ook niet iets waar je zomaar lichtzinnig van ontzet kan worden. En het kind heeft behoefte aan die onvoorwaardelijkheid. Dus dat dat niet ergens van afhangt. Gewoon, je bent gewoon, Je hebt een ouder en dat is je ouder. En daar moet je het mee doen. En die ouder moet het met jou doen. En dat is nodig. Die, die, die, die, voor, voor, voor een kind wat totaal afhankelijk is van een ouder... is het nodig dat die band zo onvoorwaardelijk is. En die onvoorwaardelijkheid die, um, kun je voor een deel... natuurlijk ook in sociaal ouderschap proberen op te bouwen. Dus ook zonder bloedband kun je een hele hoop daarvan reconstrueren. Maar het fundamentele, de onvoorwaardelijkheid... en het feit dat ouders ervoor kiezen om een kind te krijgen zit gebakken... In de, de, de bloedband, in de loyaliteit die gepaard gaat met de bloedband. Het is, moet niet zo zijn van: uh, als ik maar, uh, als ik niet met mijn vader kan opschieten, bijvoorbeeld, en ik schreeuw maar heel hard er links en rechts wat, dan kan ik een andere vader kiezen. Mm -hmm. In de nee. zie je vaak dat ouders dat wel eens zeggen tegen een kind... Van, he, voor, meestal voor de, voor de grap, maar dan ga je toch een andere vader zoeken. Ja. En, en de, het feit dat dat een grap is, maakt wel duidelijk dat dat natuurlijk geen echte optie is. Natuurlijk gaan kinderen in de puberteit wel eens een eindje weg. En natuurlijk zijn er ook, he, wat ik net al zei, soms legitieme redenen om een ouder niet te willen zien. Maar in feite is, is, is die bloedband juist wat het zo prettig maakt van een kind. Het is het onveranderlijke, is de basis waarop je kan vertrouwen dat die er is. En die je de veiligheid biedt. En, ook dus de, en die, waarmee dus ook duidelijk is welke veiligheid het kind moet ontberen. als dat door de maatschappij of door een van die ouders onderuit wordt gehaald. Mm het -hmm. is dus een heel fundamenteel deel van de psyche van het kind wordt in een hoekje gedrongen en moet het wegstoppen. Ja, en het gebeurt dat de kinderen dus tot zover gedreven worden... dat ze die band uh, gaan ontkennen. Hè? Ja. Zeggen van, ik vind het niet belangrijk. Ik ja. wil die man of vrouw in mijn leven niet meer zien. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat, dat, dat je daar dan ook licht mee om kunt... dat je kunt beslissen van, hé, hey, nu is het voorbij... en nu ga ik gewoon verder met mijn leven. Nou, uh, de, de, uh, het lijkt licht, hè, want het wordt opportunistisch uh, besloten... Uh, Jij gaat naar buiten, Jos? Ja, sorry, ik moet even iets aan mijn zoon zeggen. Josh, jij gaat naar buiten? Oké. Okay. Hé, hey, het, ja, het is live het is live radio, het wacht ja. allemaal. Ja, nee, dat heeft ook hier mee te maken, want dat was mijn zoon, uh, die voel ik uh, nou op. En, uh, dus dan moet ik ook even de peiling houden wat hij ja, ja, gaat ik doen. Even, ja, gaat ja. even naar hoge water kijken. Ja, precies. Uh, dus dat moest er even tussendoor. Is prima. Maar hadden wij het ook alweer over? Oh ja, dat het nooit, voor mijn gevoel, nooit zo kan zijn dat als die band zo fundamenteel is. Ja. dat wanneer je hem zelf, het idee hebt dat je hem zelf doorsnijdt. als kind zijnde, mm -hmm. uh, dat dat dan als rust kan voelen. het Nou, het is een opportune rust op dit moment. Het is een rust-roest rust rust moment. Dus op dat moment uh, kan het rustig. Uh, nou, het voelt ook onrustig aan, maar daar kan je doorheen bijten, denk ik. Hè? Dus op het moment dat dat gebeurt, is dat een heel uh, verringende situatie. Maar kinderen drijven dan vanzelf toe naar uh, het, die, die verstoting. Hè? En, uh, ze voelen dat het niet meer mogelijk is... om met twee ouders een goed contact te onderhouden. Of dat denken ze in ieder geval, dat voelen ze. En de ouder waar ze verblijven maakt daar misbruik van. En van die loyaliteit, daarom noem ik dat aspect... vaak loyaliteitsmisbruik. Een aspect van kindermishandeling. En, dus en, en een kind die... die, die kies dan wel opportun op dat moment dus wel voor een, een doenlijke oplossing. In die zin is het licht. Mm -hmm. Maar in de andere betekenis van wat betekent dat op de lange duur voor het kind... is het een hele zware oplossing en een hele zware last die je je leven meedraagt. En het, het is wel iets wat ik ook een hoop mensen verwijt en ook een hoop wetenschappers... dat ze dikwijls zo kortzichtig naar hè, en, en kijken naar de oplossingen die aan kinderen worden geboden. He, dus ze dus kijken soms. Uh, soms willen ze graag zien dat het op dat moment een verlichting is. En wat over een jaar gebeurt, of over twee jaar, of over drie jaar. Daar houdt zich niemand. Of over tien jaar. Uh, daar, houdt, daar houden weinig mensen, te weinig mensen zich mee bezig. En dan. Dan komen die, die problemen die het heeft opgeroepen naar buiten. Dikkels in een, uh, in, in, bij een live event. Hè. Dus uh, op het moment dat die kinderen die dit hebben meegemaakt hè, Die een ouder hebben moeten verstoten. Zelf ouder worden bijvoorbeeld. Dan voelen ze ineens al die vragen van loyaliteit. Heel, zeg maar, heel, heel tastbaar op, op zich afkomen. En dan denken ze ineens van. Wat heb ik gedaan in godsnaam met mijn vader? Of. Ze, ze voelen de behoefte om het patroon te herhalen. Wat iets ingewikkelds is, maar mensen herhalen dikwijls patronen die ze van hun ouders ergens hebben opgevangen. Die reflecteren ze dikwijls nog een keer op een uh, bepaalde manier. Dus het, op de lange duur levert het heel veel problemen op. En ook dikwijls heel slecht oplosbare problemen. Ik wil even, daar wil ik ja. het graag met je over hebben. Maar ik was eigenlijk nog even naar in het voorstel. Uh, uh, stuk, heel nieuwsgierig naar of er ook een, een speciaal een, een leeftijd is waarop op dat gebeurt. Of kan dat een kind dat op alle leeftijden eigenlijk doen? Ja. Um, oh, ja, er, er zijn natuurlijk... Uh, je kan bij, bij een baby niet spreken van een loyaliteitsconflict. Nee. Uh, uh, wat niet wil zeggen dat... dat uh, dat er uiteindelijk toch een, een zeer onterechte verstoting kan zijn van één van ouder... maar die zal zich niet op dezelfde manier afspelen... als bij een puber bijvoorbeeld aan de andere kant van het spectrum. Uh, dus het speelt zich wel af... maar uh, uh, als, loyalite als, echt, als, als, uh, als loyaliteitsconflict zou je daar vanaf een, vanaf een jaar of... Drie hoog over kunnen spreken, mm -hmm. denk ik. En dan kan het wel uh, uh, doorgaan in de leeftijd. Kan eigenlijk ja, vanaf het dat speelt moment... ook in de puberteit. En dat kan ook, en het blijft dus spelen voor mensen. Ja. Ook in een, in, een, in, een, in, een, in een volwassenheid. En ook uh, ik denk ook dat het in, zelfs wel in de volwassenheid kan ontstaan. Maar goed, er zijn een hele hoop rafelkantjes aan dingen die nog onderzocht moeten worden aan, de, aan dit uh, uh, gebied rond de oude verstoting. Uh, dus. En, en, en, Markeert het zich ook met een moment? Is het ook uh, zo dat. Uh, kinderen weten. Het, het moment weten waarop ze. echt definitief afscheid hebben genomen. voor hun gevoel. van. Uh, uh, van een ouder? Mm, nou. De, de, wat ik daar van, van kinderen die er terugkijken. van hoor. is dat. Uh, is dat. Mm, nee, niet zo heel goed. Oh, het is ook wel verschillend. maar het is niet zo heel goed. als. Eén moment te duiden vaak. Maar ja, iedereen heeft wel zijn eigen ontwikkeling hoor. Er zijn ook een hele hoop kinderen die nog een tijd heen en weer gaan. Die een tijd hun vader niet zien. En dan weer een tijd toch weer, weer even wel. En dan toch weer even niet. tot het op een gegeven moment uh, helemaal vastloopt. En er zijn allerlei vormen van ontwikkeling. Er zijn ook een hoop vaders die bij de eerste conflicten uh, dan zeggen van nou ja, dan laat maar. Hè. Misschien komt het vanzelf al goed. Wat meestal niet zo is. Nee, in, in volwassenheid bedoel je? Als ze maar eenmaal volwassen zijn, ja, zoiets dan, komen of of later of dan komen ze vast wel weer terug. En dat is in dit soort gevallen vaak niet zo. Nee, want het voelt wel heel definitief voor kinderen. Nou ja, het is een, een conflict wat niet vanzelf zomaar ineens oplost in de volwassenheid. Het is een fundamenteel diep ingevreten probleem en, en je kan eruit komen... En je kan er vooral uitkomen doordat je dan vervolgens gelukkig niet op internet uh, parental alienation syndroom kan vinden. Een syndroom in het Nederlands. En maar dan... weet je wel dat je het hebt dan? Nou, op een moment dat je dus uh, daarmee geconfronteerd wordt wel ja, maar daarvoor vaak niet. Hè. Dus uh, kinderen weten dan vaak dat er iets mis zit en dat het eigenlijk misschien wel gek is dat ze een vader niet zien of een moeder niet zien. Maar, maar euh, beseffen zich niet de diepte ervan. Maar goed, je, je, je gaat alles makkelijk op internet kijken van of er meer ja, mensen zijn die hun vader niet zien of niet, niet wilden zien en hoe dat eigenlijk komt. Dikwijls ben je zelf in de problemen gekomen, dus er is aanleiding om ergens over na te denken. En dan in een beperkt aantal gevallen zijn ze dan heel blij dat ze een beschrijving van, vinden van iets wat ze zelf hebben meegemaakt. Maar de meeste gevallen komen natuurlijk niet zomaar, uh, uh, uh, zomaar weer op hun pootjes terecht. Dat is de ellende van dit syndroom. En uh, het zal veel hoe meer aandacht eraan aan het wordt besteed, hoe makkelijker het te vinden en te herkennen is. Maar hoe herken je het nou dan? Even, kun je daar kort een aantal dingen over zeggen? Ja, nou... Kijk, het belangrijkste herkenningspunt is natuurlijk simpel. van een kind heeft een van de ouders niet gezien. En mm -hmm. de manier waarop, waarop zij of hij dat moet verdedigen heeft iets, iets bedenkelijks. Dat is vaak toch het eerste waar je het aan herkent. En het kind heeft de neiging om patronen te halen die wat betreft werkelijkheidsbeleving die, die niet normaal zijn. In de relaties met andere mensen vreemde patronen ontwikkelen vooral de, de de de partnerrelaties uiteraard, maar ja verder zijn er een hele hoop zeg maar secundaire kenmerken die uh, te maken hebben met zelfvertrouwen, met uh, zelfbeeld, met uh, met uh, rolidentiteit en, je kunt een hele hele serie uh, er zijn een hele serie effecten beschreven van dit syndroom. Maar herken je het? Ik bedoel, zo gauw iemand die er verstand van heeft... met zo'n uh, inmiddels misschien volwassen geworden kind praat... herkent hij het als zijnde dat syndroom? Nou, de meeste... Ik, ik, ik, ik kan daar... Helaas komen, of helaas, de, de, de mensen komen bij me als ze het herkend hebben. Hè. Dus dat maakt het voor mij, uh, en soms kom je mensen tegen waarvan je denkt, dan herken ik het wel, denk ik. Maar ik heb niet de mogelijkheid om daarop door te vragen. Ik, ben niet, uh, ik heb geen uh, algemene maatschappelijk werkpraktijk. Hè. Een maatschappelijk werker zou dat moeten herkennen, omdat die, uh, of psychologen, omdat die er primair mee geconfronteerd worden op het moment dat mensen het nog niet herkennen dat ze daar mee te maken hebben gehad. Maar in Nederland zijn er nog weinig hulpverleners die in dit onderwerp goed ingevoerd zijn. Het gaat snel, mijn boeken worden verspreid enzovoorts enzovoorts. Ik heb workshops gegeven voor psychologen, dus het, het, het breidt zich uit. Maar ik zit niet in die positie dat ik de mensen op die manier binnenkrijg, meestal. He, soms, eh, ik krijg mensen binnen die weten dat ze het hebben meegemaakt en mij gaan bellen. En dat is ook het onderzoek wat ik doe. Nadien die mensen kijken hoe ze daar zover zijn gekomen. Ja, maar, maar zou je ze binnenkrijgen en je zou op ja, die manier kijken? Ja, meestal kijken, dan? want het gebeurt natuurlijk wel eens in mijn, in, in, ik zeg, maar in mijn maatschappelijke praktijk. Als ik uh, praat, soms met journalisten, soms met politici. Ik denk van kijk, de manier waarop zij of hij nu reageert naar mij als ik een verhaal vertel... Uh, die is kenmerkend voor iemand in een positie van ouderwasservatstootingssyndroom. Want juist omdat we het over een onderwerp hebben... kun je soms dingetjes eruit pikken dat je denkt... hé, hey, dat is nou merkwaardig. Mm -hmm. uh, uh, okay. en, yeah. en dan, maar dan weet je het natuurlijk nog niet. Hè? Dan heb je een intuïtie meer. Of je herkent inderdaad een bepaald elementje. En het is natuurlijk herkenbaar, als, als psychologen en maatschappelijk werkers er goed op getraind zijn... kunnen ze aan een aantal facetten, die, waarvan ik er net een aantal noem, zien dat het misschien wel eens ouderverstotingssyndroom kan zijn. En het belangrijkste is natuurlijk dat mensen er attent op zijn. Dat dat uh, wat de achtergrond is geweest met een ouder die uh, ze niet hebben gezien. Tot voor kort was dat een, een issue wat eigenlijk uh, beschreven werd als een non-issue. Een ouder niet, uh, door één ouder niet opgevoed zijn. Maar hoe belangrijk is het dat het label eraan gehangen wordt? Is dat belangrijk? Ik, ik heb een hele grote argwaan tegen labels. Dat is één kant. Ik ben ook heel bang voor psychiatrisering en psychologisering en hokjes en meer van die dingen. Maar de andere kant is, is natuurlijk dat dat, dat wel... De ingang biedt voor mensen om het probleem te herkennen. He, dat als je er een label aan hangt, dat mensen zich daarnaar kunnen richten. En tegelijkertijd is dat het gevaar. En er is ook een gevaar. En dat moet ik dan meneer Spruit, laten iets leuks over hem zeggen, weer meegeven. In zijn kritiek op oude verstotingssyndroom. Dat je er natuurlijk ook weer helemaal business van kunt maken. Omdat. Uh, om, om. Om. Met deskundigen tegen deskundigen over wie wie wie verstoten heeft. En hoe dat. He, je kunt er in de rechtbank weer een hele. Hele tour overbouwen met deskundigen. Uh, hoe het in elkaar zit. Uh, wat, wat mij er zo ontzettend moeilijk aan ja. lijkt. Is als je, als je het hebt. Hè, je hebt het ja. bij jezelf herkend. Of iemand anders heeft het voor jou herkend. Uh, dat je dan. Uh, ja, ook gelijk zit met een heel stuk. Uh, uh, wat moet ik nou met degene die ervoor gezorgd heeft? Dat ja, uiteraard. Dat uh, heb je heel goed gezien. Ja, dat is het grote probleem. Ja. Ik krijg bij de benauwd van, van het idee. Ja, ja. ja, nou dat zeg je heel goed. En zo voelt het voor die kinderen in die situatie heel benauwd. Heel erg benauwd. Want als ze één stap doen naar hun vader... en hun vader is niet de lul, zeg maar even simpel... Aha. waar ze voor gezien hebben. Juist als die vader aardig reageert misschien... He, stel je maar eens voor, je, je bent het je aan het voorstellen, hoe ja. dat is. Ja. En je schrijft een brief naar een vader die altijd als een klootzak hebt gezien. En sorry, sorry voor, ik gebruik misschien te veel verkeerde woorden. Mm. He, maar zo, het is ongeveer het beeld toch, he, wat die kinderen dan hebben. En ze schrijven dan maar een brief zo met van, nou ja... He, ze zien al die programma's van Spoorloos en zal ik toch eens kijken wie mijn vader is. He, hij is misschien wel vervelend, maar ach, toch maar eens kijken. En het blijkt dan gewoon een aardige vader te zijn. En dan, wat moet je dan tegen je... Ik heb het even in die situatie waarin die andere dan die moeder is. Wat moet je dan tegen je moeder zeggen en hmm. hoe moet je met je moeder omgaan? En de mensen die daar doorheen komen, waar ik wel veel contact mee heb en wel beeld van heb... die komen meestal ook tot de conclusie dat ze dan die moeder vervolgens maar buitenspel moeten zetten. Dat hoop ik, dat wens ik mijn dochter niet toe, moet ik zeggen. Ik vind het heel erg dat, dat zo ver moet komen. Maar het is wel een begrijpelijk proces. Dat je dus wil je nog kunnen bevatten dat je eigenlijk een aardige vader hebt, dat je moet concluderen dat je een heel vervelende moeder hebt. En, um, maar kun je dat, ook niet gewoon dat, gewoon de, tussen deze concluderen dat o, o, ook die moeder. Uh, ja handelt. Ja, natuurlijk. Misschien. Nee, maar dat vind ik ook. Ja. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Ik weet helemaal wat je wil zeggen. Die moeder die zat ook in een patroon. En de, haar hele omgeving, inclusief kinderbeschermers en rechters, hebben haar in dat patroon gehouden. En die moeder is echt. Niet alle moeders. Er zijn zoveel kinderen die hun vaders niet zien. En niet al die moeders zijn alleen maar knettergek. Die hebben zich ook laten meeslepen door advocaten en rechters die dat. ...en ook wetenschappers waar we het net over gehad hebben... ...die gewoon een negatieve verhaal vertellen over ouders en over vaders. En op een gegeven moment zijn ze dat normaal gaan vinden. Wat ik altijd erover zeg is... ...het is niet zo gek dat je na een partnerscheiding, zeg maar... Hè, ...want daar begint het vaak mee, uh, een beetje uit, uit je normale doen raakt... En, je wat agressief tegen je voormalige partner afzet. Het erge is dat de maatschappij daar zo slecht mee omgaat. Want dat je dat zelf een keer doet, dat je dat niet kunt laten. dat is eigenlijk, heeft eigenlijk iets menselijks ook. Mm -hmm. Maar dat een maatschappij, een professioneel. Uh, wetenschappelijk en. en op, uh, als hoopvolle opgeleide mensen. er tientallen jaren zo mee zijn omgegaan dat dat maar gewoon allemaal moest kunnen. En dat ze mensen in dat objectenpatroon hebben gehouden... dat vind ik eigenlijk nog veel erger. En, uh, dus ik probeer ook duidelijk te maken... maar ja, dat maakt het niet makkelijker. Natuurlijk, ik probeer duidelijk te maken dat het niet gaat... om een strijd tussen vaders en moeders of mannen en vrouwen. Maar dat het gaat ja, om een strijd voor menselijkheid. En ook eerder tegen instituten die zich als instituten gedragen. En mensen... Nou ja, je hebt net gehoord wat ik denk over sommige wetenschappers. Daar moet ik me dan wel op richten, want daar ligt toch een belangrijke kloof. Want dat zijn de mensen die het iedereen op het verkeerde been blijven houden... en die eigenlijk uh, de, de, de verkeerde en de misbruikssituatie consolideren. Want uh, zeg je eigenlijk als daar in jou al goede hulpverlening uh, op zit... Dat, dat dat syndroom niet voor hoeft te gaan komen... Um... Ja, dat is zo. Maar eigenlijk nog heel veel belangrijker is natuurlijk... dat het preventief moet worden opgelost. En dat de wetgeving en de wetsuitvoering... daar hebben we nog heel weinig over gehad eigenlijk. We hebben ook geen tijd meer voor. Nee, maar ja, het, het zit natuurlijk... het moet natuurlijk nooit zo ver komen. Hè? Dus het moet nooit zo ver nee, komen dat een kind doet... moet kiezen. En, en als het er, er wel is, dan moet er natuurlijk... En dat, er zijn nu honderdduizenden kinderen in dat probleem in Nederland dan moet er hulpverlening zijn die, daar, die dat begrijpt... hoe dat in elkaar zit. Ja, nou. ik had het eigenlijk ook over het stadium daarvoor... hoor, voordat uh, de keuze al gemaakt was. Uh, ja, die, uh, ja, ja, oké. Okay. Die hulpverleners inderdaad waar ik het net over had... die in de context van die moeder uh, zitten... die daaromheen zit. Ja, en die zouden bij de eerder... scheiding betrokken zijn. Uh, er is ja. ook die uh, ja. mediators waar ja, ja, je natuurlijk daar misschien meer aandacht. Ja, ja. De, de, de gaan, daar zijn ze ook wel mee bezig. Maar dan nog maar even met het probleem zitten... dat het niet op... De, kijk, als een milieu. Een, een, een, een, voor de, de keuze wordt gesteld... dat een, een mishandelende ouder... gewoon niet komt opdagen... of zich gewoon niet houdt aan een mediatie-overeenkomst... Mm. uiteindelijk... in eerste instantie wel en in deelinstantie instantie niet meer... dan doe je als mediator... ook weinig. Uh, dus het, het heeft niet alleen... te maken met, uh, met inzicht. Het heeft ook te maken met de ruimte... om iets met het inzicht vervolgens te doen. Ja, en ook de, hoeveel mag je daarin gaan? Hè? Want wanneer ja. ben je je in... in situaties waarin je... Ja... Hoe betukkelijk is misschien het een en het ander. Je weet natuurlijk nooit hoe ver het zal gaan komen. Of zie je het aanzien komen? Uh, nou ja, ja, eigenlijk kun je wel redelijk wat aanzien komen, ja, denk ik. Ja. Ja. En uh, het, kijk, een mediator moet zich echt wat dat betreft als. Uh, niet als. Ik hoop me mediators gedragen zich als een soort middelaars in plaats van bemiddelaars. Dus die mediators die willen vaak nogal in het midden blijven. Als die moeder maar genoeg uh, tegenhoudt, uh, dan gaan ze een beetje meer in het standpunt dan probeer ze toch in de midden te blijven en toe te geven aan iets... waar ze eigenlijk niet aan zouden moeten, worden, moeten toegeven. Dus nogmaals, dan gaat dat weer om een zekere vorm van chantage eigenlijk. Van als jij niet een beetje in mijn richting komt, dan blokkeer ik alles. Ja, ja. ja het klinkt ruig nogmaals, dat snap ik. Maar dat is wel waar een hoop mediators in zitten. En als, als gewoon per saldo degene... Macht heeft, die het op de meest absurde manier wil afwikkelen. He, dus degene die de kinderen onder haar of zijn macht kan houden. als die die kinderen als eigendom behandelt. en niet als mensen die opgevoed moeten worden. Als je dat toelaat, dat dat gebeurt, als rechtelijke macht, dan zit je al in het. En als wetgever, dan zit je al in het verkeerde schip. De tijd zit erop. Ik krijg inderdaad, voor mij heb ik nog anderhalve minuut, of één minuut. Het lijkt me helder het verhaal wat je hier hebt. willen... Ik hoop het ja, want ik ben me wel zorgen over de luisteraars. Ja, het was een zwaar onderwerp, maar af en toe ook in deze uitzending. Je kunt het altijd weer terugluisteren. natuurlijk. Als we het nu hebben gehoord live, kunnen ze nog een keer internet Kunnen mensen nog ergens terecht, voor meer informatie heb je een, een goede website waar we heen kunnen. Ja, mijn eigen website zal ik me geven. Daar zijn genoeg doorverwijzingen. Is joepsander.nl En dan is Sander met een, een z. Ja. Joepsander.nl ja, ja. Ik wil je hartelijk danken voor je komst hier naartoe. En ook heel veel succes wensen in de ja, toekomst. Ja. En voor je promovering. Ja, Tot zover Brink 70. Nee. Morgen zijn we er weer. Maar dan met de agenda editie. Tot dan.